De politie omsingelde even na middernacht Nederlandse tijd de verdachte in een straat in Watertown. Kort daarvoor waren schoten gehoord in de voorstad van Boston. De politie vond de verdachte in een boot in een achtertuin en omzingelde hem. Na ongeveer twee uur werd hij opgepakt. Djokhar Tsarnaev vluchtte gisteren te voet na wilde achtervolging door de politie. Daarbij werd zijn broer, de tweede verdachte van de aanslag in Boston, doodgeschoten. Jasper Reis gaat niet in hoger beroep tegen de celstraf van 18 jaar die hij heeft, kreeg opgelegd. Dat heeft zijn advocaat gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman.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 De onderhandelingen over een zorgakkoord zijn zonder resultaten afgebroken. De overleg draait vooral om de thuiszorg... waar op basis van het regierakkoord 100.000 banen verdwijnen. Minister Schippers wilde dat beperken tot 70.000 arbeidsplaatsen... maar dat ging Cabo FNV niet ver genoeg. De bond stelt voor om een deel van de loonstijging in te zetten... om de thuiszorg overeind te houden en ontslagen te vermijden. De federatieraad van de FNV stemt de komende middag over het sociaal akkoord. De Ab van Cabo heeft er als enige FNV-bond nog niet mee ingestemd. En wil dat er eerst een zorgakkoord komt. Het weer droog en helder met minima rond het vriespunt en voorst aan de grond. Overdag volop zon en droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Alleen op de wadden wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.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 Het Volk, dagblad voor de Arbeiderspartij van de Persen. De SDAP-leider Troelstra kreeg daarmee zijn zin. Een eigen partijkrant die het heilig ideaal uitdraagt... zonder van de partijlijn af te wijken. Kees Slager maakte voor het Sportrug een zesdelige serie... getiteld Het Wervende Woord over kranten... die naast het nieuws een boodschap brachten voor de arbeidersklasse... De krant uh, beleefde een enorme groei begin jaren 30... en weet ondanks de crisis het hoofd boven water te houden. De krant werd na de Tweede Wereldoorlog voortgezet onder de naam Het Vrije Volk. Een boeiende reportage. Luistert u naar Het Spoor Terug. Uit het hout der wouden, waar de vrijheid woont. Uit de lompen, waarin mensen zijn geknecht en gehoond. Uit die beiden ontstond het papier voor de krant. Het lied van de wind, dat de bossen doortoog. Het woord van het volk, dat de mensheid bewoog. Uit die beide ontstond de boodschap der krant. De boodschap die allen de vrijheid belooft. Gij allen, gij werkers, van hand en van hoofd. Brengt blijde de tijding van land tot land. SDRP is nog geen vijf jaar oud als Troelstra zijn zin krijgt. Op 1 mei 1899 benoemt het partijbestuur een commissie... die moet uitzoeken of het mogelijk is een eigen dagblad op te zetten. Weliswaar wemelt het in die dagen van de socialistische... en sociaaldemocratische weekbladen en is er zelfs een volksdagblad... Maar Troelstra en ook Herman Heijermans zien grote voordelen in een eigen partijkrant... die het heilig ideaal uitdraagt zonder van de partijlijn af te wijken. Een argument dat aanslaat, wat in de socialistische beweging zijn ruzie en fractievorming aan de orde van de dag. De commissie komt na drie maanden tot de slotsom dat er voor 40.000 gulden een krant opgezet kan worden. De helft ervan wordt al snel toegezegd door kapitaalkrachtige geestverwanten leden van de rechterlijke macht en fabrieksdirecteuren. Als Troelstra bij de Duitse zusterpartij ook nog eens 10.000 mark weet los te praten... besluit men de gok te wagen. In maart 1900 betrekt hoofdredacteur Troelstra samen met vier mederedacteuren... de tot stoomdrukkerij vooruitgang omgedoopte voormalige dropfabriek... aan de Gelderse Kade in Amsterdam. Na vier dagen proefdraaien rolt op 1 april 1900 het officieel eerste nummer van het Volk... dagblad voor de Arbeiderspartij van de tweede Hans Rotatiepers. De oervader van het latere Vrije Volk is geboren. Veel stelt de krant de eerste jaren niet voor. Vier paginaatjes vol grijze letters, politieke verslagen... felle aanvallen of denigrerende opmerkingen naar communisten en anarchisten nieuws van buitenlandse zusterpartijen... en ergens weggedrukt in een hoekje enkele nieuwsflarden. Het duurt tien jaar voor er kopjes boven de artikelen komen te staan... en twaalf jaar eer er getekende illustraties in verschijnen. Maar met de Eerste Wereldoorlog... komt ook het nieuws meer op de voorgrond in het volk. De koppen worden groter, de krant wordt leesbaarder. En prompt neemt het aantal lezers toe... Maar als de Rotterdamse SDAPers in 1920... boos over het gebrek aan Rotterdams nieuws in het volk... een eigen dagblad de voorwaarts opzetten... krijgt het volk een gevoelige knauw. De boodschap uit Rotterdam is duidelijk. Wil je de massa van de arbeiders bereiken... dan zul je niet alleen aandacht aan de grote politiek moeten besteden... maar ook aan het kleine, plaatselijke nieuws. De voorwaarts geeft het voorbeeld... Door in 1922 te starten met plaatselijke pagina's voor de lezers in Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht en Gouda. Een jaar later besluit ook het volk om met acht plaatselijke edities te beginnen. Iets wat overhaast, want de journalisten die die plaatselijke edities moeten volschrijven. hebben vaak geen enkele journalistieke ervaring. Een van hen is de 20-jarige kantoorbediende Sal Witteboon die het aan een paar verhaaltjes in het jonge volk te danken heeft... dat hij plotseling wordt uitgenodigd om in zijn eentje... het Utrechtse volk van de grond te tillen. Om gezondheidsredenen kon Witteboon nog niet te woord staan... maar in zijn nooit gepubliceerde memoires schrijft hij... Zaterdag 1 februari 1924, mijn eerste dag bij de krant... mocht ik s'ochtends op de redactie van het volk... meelopen met redactiechef Matthijsen. Op de zetterij liet hij me kiezen tussen twee berichten voor Zeist... Een fietsongeluk van de vorige dag en een politieke vergadering komende donderdag. Die vergadering vond ik veel belangrijker dan dat ongelukje met die fiets... en dat stukje zetsel wees ik aan. Helemaal fout. Die vergadering kan ik maandag ook nog meenemen... maar die fiets moet ik weggooien als ik hem vandaag niet meeneem. Die zaterdagmiddag moest ik naar het Paleis voor Volksvlijt... om een stukje te schrijven over de opvoering van de Gelaasde Kat... door de Onderwijzers Toneelvereniging... En de volgende maandag verhuisde ik naar Utrecht. Een vreemde stad, een vreemd beroep, vreemde mensen in een vreemd milieu. Zonder opleiding, zonder voorbereiding, zonder wegwijzer... zonder begeleiding, zonder instructie. Nauwelijks twintig jaar. Zie maar hoe je het redt. Zeven van de acht edities worden een vooral financiële flop. Witteboon belandt bij het Volksblad voor Dordrecht... Een editie van De Voorwaarts die wel slaagt, omdat de legendarische voorwaartsdirecteur-hoofdredacteur Eg. van de Veen van zijn kranten populaire gezinsbladen maakt, met sportnieuws, strips voor de kinderen en zelfs gratis sociale spreekuren voor de lezers. Het is die van de Veen die in 1927 de jeugdige Henk Dans benadert voor een post bij de krant. Dans werkte op dat moment bij het persbureau Vas Dias als leerling en heeft het er slecht naar zijn zin eigen Van der Veen, die directeur was van voorwaarts... heeft me toen uitgenodigd om agent-correspondent te worden in Vlaardingen. In Vlaardingen? En dat heb ik toen gedaan. En dat was een hele merkwaardige functie... Ja. waar de tegenwoordige journalist geen idee van heeft. Ik werd namelijk niet redacteur voor Vlaardingen... maar tegelijkertijd werd ik ook agent. Mijn functie daar was dus agent-correspondent dat betekende dat ik moest zorgen voor aanvankelijk een halve pagina... later is dat een pagina geworden, nieuws maar dat ik daarnaast alles moest doen... wat administratief met de krant daar te maken had. Ik had dus uiteraard de leiding van die administratie... waarbij ik overigens geen enkele hulp had... <lacht> uh, voorts werd van mij verwacht... Dat ik op zou treden als filiaalhouder van de boekhandel in Rotterdam. Dat ik advertenties zou werven. Dat ik toezicht zou houden op de bezorging. En eventuele klachten zou moeten proberen op te lossen. Uh, het contact moest onderhouden met de afdeling van de partij... en met de bestuurdersbond bestuurdersbond was, samenwerking tussen de verschillende afdelingen... van het NVV die daar gevestigd waren. En dat was een bijna onmogelijke taak, maar wel een taak die heel veel afwisseling bood En dus heb ik het toch, ondanks alle problemen die daarbij vaak rezen... toch met erf veel plezier gedaan. En een soortgelijke functie bestond in die tijd ook in de andere omliggende plaatsen van Rotterdam. Dat was dus een agent-correspondent in Delft, en een in Vlaardingen valt weg... Uh, Eén in Schiedam, in Dordrecht, in Gouda... en misschien nog een ja. van de andere steden in de omgeving... die allemaal dezelfde taak hadden. Ik neem aan dat er meer kranten in Vlaardingen waren. Ja, zijn, zeker. Was er een groot verschil tussen die kranten? Uh, ja. In zoverre, er waren twee kranten die uit Rotterdam kwamen. Ja. Behalve het... Behalve voorwaarts was er ook het Rotterdamse nieuwsblad. Dat nog altijd bestaat. En er was uiteraard ook tussen die twee kranten een grote concurrentie. En, eh, het is voor mij een bijzonder groot plezier geweest... dat ik toch door het contact dat, dat ik had met, met allerlei organisaties... maar ook met persoonlijke leden van de vakbond en van de partij ermee geslaagd ben om het aantal abonnees aanzienlijk uit te breiden. Ik heb nou niet precies de cijfers in mijn hoofd. Maar als ik het goed weet, dan begon ik met een goede 400 abonnees. abonnees. En dat zijn er gaandeweg meer dan 600 geworden. Terwijl ik zomaar twee jaar in Vlaardingen ben geweest. Dus uh, wat dat betreft heb ik ook erg veel voldoening van dat werk gehad. Ja. Die abonnees, wat waren er dan nou voor mensen? Allemaal partijgenoten? Nee, geen sprake van... Er waren, de partijgenoten voelden het eigenlijk als een plicht om voorwaarts te lezen. En datzelfde gold God ook, zeker voor de kern van de vakbeweging. Maar daarnaast waren er nog andere uh, mensen die uh, met, met plezier kennelijk die krant lazen. En die het dus mogelijk maakten om dat aantal abonnees regelmatig uit te breiden. Ja. De eerste meidag is gekomen, op meeting sluit u aan. Onze macht gesteld voor oven, waar getoond wat wij vermogen, door de kracht van ons woord dat wordt gehoord, acht uur werken, acht uur rusten... acht uur warming van verstand. Wij strijden voor beide, voor hoofd en hand. Nog voor Henk Dans in 1927, van Vaz dias naar de arbeiderskrant verhuisd... is Leo Pam al bij datzelfde roemruchte persbureau... vertrokken in de richting van de Keizersgracht... waar het volk intussen zijn vestiging heeft... Hij wordt de buitenlandredacteur. Er waren dus twee buitenlandredacteuren. Als je nu de kranten kijkt, dan zetten we dertig. Twee buitenlanden, Eén voor de nachtdienst en één voor de dagdienst. En achteraf, een paar maanden later, werden we leren. Dus met Klein, Lucas Klein was ja. de ene. Jan de Rode was de chef. Dat was een wonderbaarlijke man. Dat was een reusachtige journalist. Ik kan niet zeggen, ik geloof dat als je, alle, als je nu Sandberg en... Gortzak en van der Zee... boven elkaar zo zetten, op elkaar schouders... dat de bovenste nog niet zou reiken... tot de hielen van Jan de Oude. Dat was een enorme goede journalist. En een merkwaardige figuur. Hij was getrouwd met de... zuster van de beroemde schrijver... Herman Nijmans. En hij was... Uh, zwaar astmatisch. Ja. Maar als hij s'ochtends op de krant kwam... dan bestelde hij nee, vijf sigaren en dan ging hier roken en dan krijg je verschrikkelijke geluiden. Maar als hij dan ook uitgeluid was, dan zei, hij, ging hij achter zijn bureau zitten... en hij schreef achter elkaar een overzicht. En als je dan zei tegen hem... maar hij moet dan eerst het, niet het hoofdartikel in de populair lezen... want de populair was het Franse socialist. Want ja. die lullen kan ik zelf ook wel. <lacht> dat wou hij niet. Nee. Nou, toen ben ik daar geweest en als je nou ziet... er waren dus twee buitenlandredacteuren, dus Klein en ik. Ja. En daar hebben we dus altijd afgewisseld. Ja. Nachtdienst en dagdienst. Als het hadden weer is, dan ging huizen bestel in een zilver taxen, dat kostte 40 cent. Helemaal naar Oost, in die tijd. Waar vandaan? Want het was nog van, niet op Van de tekenen. keizersgracht, van, altijd nog de keizersgracht. Dat want, want, moet u even vertellen, want het heb je nog niet gedaan. Het was altijd van de keizer. ja. Dat, die, die, die, het volk was dus gevestigd op de keizersgracht 376. 300. Drie huizen naast elkaar. Drie huizen naast ja, elkaar? Ja, en één huis was de zetterij en de redactie. En op de redactie was meneer, als ik goed heb... Uh, Eduard Polak was chef van de redactie, Binnenland. En dan had je een juffrouw bouwmeester. Die was de redactrice. En als je dan s'avonds kwam, dan moest je bellen. En dan ging mevrouw juffrouw bouwmeester uit het raam hangen... en die gooide de sleutel naar beneden. <laughs> zo, zo ging dat. En als je dan naar die Binnenland-redactie... Misschien waren er... Nou, vier, vijf mensen. Ja. En nou, als je nou komt bij een, een armelaastere kant, dan zitten er dan nog zestig? Ja. Dan was ik op de buitenlandse We hadden geen geld genoeg voor een, een persbureau, buitenlandse persbureaus. Hoe kwam je nou, dan aan je nieuws? Dat zal ik vertellen. We hadden een klein bruin eh, radiootje. Ja. Zo'n zo, zo klein bruin draanetje. En die gaf de hele dag, en het s'nachts. ...berichten door van het Duitse persbureau Wolf. Dat heette Wolf. Dat was een... En daar grapten we. Buitenlands oh. berichten. En dan hadden we dus wel een correspondent in Londen. Zo en er was er eentje in Parijs. Maar dat waren niet echte correspondenten. Die hadden werk en die... niet las dan de, de stukjes uit de Daily Herald voor. Als het, uh, en uit de populair. Want het moest altijd van die kranten komen. Socialisten. Maar je mocht niet... Uh, je mocht niet de socialistische partijen, mocht je nooit kritiseren in die en, tijd. En dat persbureau Wolf dan in Duitsland, was het ook, maar een dat sociali was dat ook socialistisch? Nee, dat, was een, een, gewoon kabinet, maar dat gaf gewoon nieuws door. Als er een kabinet gevallen was of een grote mijnramp, dan hadden we dat. Ah, ah. En die radio stond constant aan bij Jodier Die stond, op dit kon, op. stond uh, overdag. Uh, mocht hij niet aanstaan. als de rode ze uit. Uh, een, een, een stuk schreef. maar als hij wegging. want die, ging al, die bleef altijd niet zo lang. Mm -hmm. dan uh, zette ik het er gauw weer aan. Niet zo erg lang na de komst van Pam. krijgt het volk een eigen man in Berlijn. en is men dus niet langer afhankelijk. van dat kleine bruine radiootje. Die man is Levinus van Looi. Maar voor hij in Duitsland naam gaat maken zorgt hij als redacteur van het Volk... voor een opzien ontwikkeling in eigen land. Van Looy is geïnteresseerd in het nieuwe medium radio... en weet de nieuwe hoofdredacteur Ankersmit ervan te overtuigen... dat de krant een radiorubriek moet hebben. En dat ging nogal aardig, dacht ik. Uh, en dat bleek dan ook wel toen ik op een keer... een draaicondensator, een uitloofde voor het oplossen van een heel erg makkelijk raadseltje. Maar binnen de kortst mogelijke tijd, binnen die week... stond mijn hele bureau vol met grote pakken, uh, brieven, oplossingen. Uh, het waren er een paar duizend. In die tijd was er ook sprake van dat er eventueel voor de radio radioverkiezingsspeech Had. hadden kunnen worden. Mm -hmm. Zodat ik daar eens over ging praten met partijbestuur. En die voelde daarvoor. Toen zijn we gaan praten met uh, NSF. En die voelde er ook voor. En dat was eigenlijk de eerste uitzending van de nog niet bestaande vara. Toen heb ik maar eens een ingezonden stukje... <lacht> Zelf geschreven en met een andere naam ondertekend. Het dat dat stond toen niet zo erg uh, goed in de journalistiek om je met dergelijke speelgoeddingen bezig te houden. Hè? Uh, en daar kreeg ik een ingezonden stukje, dus... waarin ik zei: We uh, willen een vergadering beleggen om te kijken of we tot een eigen omroep kunnen komen. eigen omroepzender, daar zeiden ze over zelfs. En zo kwamen er. Op het Leidse plein. Ik weet niet meer, in parkzicht. Heet dat toen, hè? Uh, 96 mensen bij elkaar. En daar hebben we de Vara in elkaar getimmerd. In 1928 haalt de SDAP de succesvolle Eig van de Veen van Rotterdam naar Amsterdam. Hij wordt er niet alleen technisch hoofdredacteur van het volk, maar ook directeur. Een jaar later worden het volk en de voorwaarts ondergebracht in 1NV, de Arbeiderspers. De hoop van het partijbestuur is gericht op Van der Veen, de voormalige Friese onderwijzer die in Rotterdam de krant heeft grootgemaakt door consequent te schrijven voor de vrouw achter de wastobben. Niet alleen uit idealistische overwegingen, maar ook omdat de vrouw de portemonnee beheert. Hij voert zijn beleid met ijzeren hand, zo weet heel de Arbeiderspers, ook Henk Dans een moeilijk mens, een, een stugge kerel... die door zijn wijze van optreden... wat nors, wat, wat hoekig, wat kantig... Eh, toch aan alle kanten ook, ook verzet opliep. En dat heeft het hem waarschijnlijk eh, in zijn leven niet makkelijk gemaakt. Nee. Nee. Misschien dat het ook voortkwam uit het feit... dat hij voor die tijd directeur van een weeshuis was geweest... En ik neem aan dat daar uh, de tucht een belangrijke rol speelde. En de tucht speelde ook een belangrijke rol bij de krant? Ja, ja, ja. Ja, je mag wat zeggen. En in die tijd gold dat zo goed als in de latere jaren ook nog wel. Dat als een, een stelt speelkaarten de redacteuren van de ene plaats naar de andere werden verschoven. Ja, dat was niet altijd prettig. Maar ik neem aan dat hij het toch verstandig heeft gedaan en dat het de krant in zijn algemeenheid en goed is gekomen. Ja. En op de krant zelf veel reglementen heb ik begrijpen... van dit mag niet en dat moet. En ja, dat ja. Ja, ja. Van de sfeer die anders op een redactie bestaat... van een zekere vrijheid van beweging... was daar niet zoveel sprake. Je moest op tijd aanwezig zijn om maar eens wat te noemen. En uh, elk verzuim werd uh, niet alleen... Kwalijk genomen, maar als het even kon, ook behoorlijk afgestraft. Ja? Als Van de Veen eenmaal in Amsterdam is, worden ook daar de teugels strak aangehaald. Orde, tucht en zuinigheid worden er via een reglement ingehamerd. Als volgt: Er wordt onder het werk slechts gesproken als de arbeid dat nodig maakt. Het bezoek aan de toiletten geschiedt bij voorkeur in de rustpauze. Doch is behoudens uitdrukkelijke machtiging van den chef verboden tot een half uur na het begin van de werktijd. En het is verboden groepjes te vormen voor de straatdeur... of op de trottoirs voor de onderneming. Die aanpak leidt tot een protest van het personeel... tegen de vernederende voorschriften. Veel helpt dat protest niet. In hetzelfde jaar, in 1929, blijkt een andere regel van Van der Veen... te strak te zijn. Het is in de nacht van de 19e april... Amsterdam beleeft de sensationeelste brand sinds jaren. Op het Frederiksplein gaat het Paleis voor Volksvlijt... de glazen schepping van architect Sarfati, in vlammen op. De brand wordt ontdekt door de uit de nachtdienst komende redacteur van het Volk, Leo Pam. Nou, Toen heb ik, ben ik gerend naar het Amstelhotel. Want mijn oom, of mijn neef, die was daar directeur van. Meneer Smit, die was directeur van het Amstelhotel in die tijd... Dus anders zou ik het niet binnen gedurfd hebben. Maar ik ben de, de stoep opgegaan en de portier gezegd... dat ik een neef ben van meneer Smit en dat ik wil bellen. Nou, dat mocht het. Dus heb ik het volk gebeld... dat er brand is eruit gekomen. Het volk was de enige krant die het niet had... want meneer de, van, hoe heet die, van der Veen had geordoneerd... dat de krant moest op tijd zakken. Wat er gebeurde? Nou, die krant die ging niemand durfde zich tegen verzetten... Te dus die krant die zakte op tijd. En het was, toen hebben wij het bericht geweest en de andere krant had het wel... terwijl ik hem ontdekt had. Maar was dat nou typerend voor het volk... dat het nieuws af en toe niet zo belangrijk was? Nee, het nieuws was wel belangrijk... maar het belangrijke was het op tijd komen van de krant. Of zo laat moet hij zakken... moet hij naar de zetterij... en dan niet moet op het... tijd komen. En dat was een, met, een wet van mede en persen... van Van der Veen... de krant moet op tijd zakken, wat er ook gebeurt. Nou, niemand was dat tegen te spreken. Want het was wel een dictator. Ja, het was een dictator. Het was wel een dictator. Maar ik geloof dat hij wel goed was. Ik bedoel, je moest toch voor zo'n kant ook... Niemand, uh, iemand hebben... Uh, die een beetje... Uh, ja, de, de regels bepaalt. En bij, ja, ik kan zeggen dat bij een kant van... partijgenoten, socialisten, democraten... Dan, dan, dan speelde, dat dat werd, werd niet altijd gedaan. hè? Huh? Er moest iemand zijn die dat zegt, dat moet en dit en zo. Nou, dat is gebeurd. Al kleunt Van de Veen dan wel eens mis, toch wekt zijn strakke regime voor het eerst vertrouwen bij de vakbeweging. Het NVV toont zich bereid om de helft van de aandelen van de arbeiderspers voor zijn rekening te nemen. Met dat kapitaal van 1 miljoen wordt de weg geopend voor grootse bouwplannen. Als Van der Veen erin slaagt om nog enige zakken vol... dubbeltjes en kwartjes van de arbeider bij elkaar te schrapen... kan de bouw beginnen van een krantenpaleis aan het Amsterdamse Hekelveld. Ook kunnen de plannen voor het uitbrengen van nog eens zes regionale SDAP-kranten... in de rest van het land gerealiseerd worden. In 1931 moet het Hekelveld voltooid zijn. Voor die tijd wordt een grote wervingscampagne gevoerd... waaraan zelfs SDAP-kamerleden deelnemen, zoals het kamerlid Drop dat in Maastricht de arbeiders vergast op een gloedvolle reden... die, letterlijk nagespeeld, ongeveer zo moet hebben geklonken. Duizenden en duizenden die gevangen zitten in de verleugening... en de greep der burgerlijke bladen moeten daaruit bevrijd worden. Wij hebben de taak deze arbeiders... reeds bij de eerste stormloop te veroveren. Zeven rode dagbladen zullen een centrum gaan vormen van energieke kracht- en machtsontplooiing. U hebt hier in het zuiden dag in dag uit de verguizing te dragen van zestien roos-katholieke dagbladen. Wij bieden u tegen die aanvallers een blad om u te verdedigen. De arbeiderspers, de arbeiderspers zal het best ingerichte dagbladbedrijf van Nederland worden. De Arbeidersbeweging heeft 3,5 miljoen gulden kapitaal uit eigen middelen verstrekt. Uit de modder en de wanhoop hebben wij de arbeidersklasse tot zulk een prestatie gebracht. Ondanks dat de wereld worstelt en ten onder dreigt te gaan in de chaos groeien wij in ons ideaal en zal het onze pers zijn... die dat ideaal uitdraagt in de harten van allen. De acties in het hele land wekken een groot enthousiasme. Het resultaat is enorm. De dagbladen van de arbeiderspers groeien van amper 100.000 abonnees... in twee maanden tijd naar meer dan 180.000. In het volk schrijft SEAP-voorzitter Jan Oudegeest enthousiast... Geen macht ter wereld is in staat de groei en de daadkracht... van onze beweging te stuiten. Van een groep van enkele pioniers is ze uitgegroeid tot een miljoenenleger. Fors en sober reist ons nieuwe gebouw uit boven haar omgeving. Mogen zo de socialistische pers als een vuurtoren... het licht over het op al te veel plaatsen... nog zo zwart gekleurde Nederland laten schijnen. Maar behalve voor dat rode licht heeft de redactie nu ook volop aandacht voor andere zaken. Op de voorpagina van de krant van 3 november 1931 luiden de koppen... postauto overvallen, bankdirecteur verduistert Ton... en het drama van de Prinsenlaan. Henk Dans wordt in die tijd overgeplaatst naar Arnhem... want ook daar koopt de krant een eigen gebouw. Uh, daar werd aangekocht de oude drukkerij van de firma Tieme... En zo werd in 1931 het volksblad van Gelderland begonnen. Waarvan ik toen een van de drie redacteuren werd. Toen was, wat dan heet de arbeiderspers, een concern geworden. Precies, ja. Dat is een van de belangrijke beslissingen... die op voorstel van eigen Van der Veen werden aangenomen... Ja. Maar Van de Veen was de man die eerst voorwaarts groot maakte. Precies. En daarna het beeld voor zich zag van een groot... het hele land, omvattend bedrijf... dat op een veel betere, veel efficiëntere manier... Uh, uit de voeten kon komen. Mm. Uh, en zo mag je rustig zeggen dat in die jaren... en ik spreek nu dus over de jaren dertig er geen land was in Europa dat een zo sterk bedrijf had... in feite toch in essentie gebaseerd op de socialistische krant... van een zo grote omvang en van een zo grote variëteit... als met de arbeiders het pers het geval had. Was, uh, uh, want naast die kant bestond er een grote handelsrukkerij... Een eigen uitgeverij met een groot aantal boekhandels in het hele land. Het was al met al een bedrijf waar je respect voor hebben kon. En bladen ook nog de notenkraker? Ja, een, precies. Een ook Dat vrouwen, kwam uit Radij. Het, het volk en voorwaarts waren dagbladen. Maar daarnaast bestond de notenkraker. Politiek, satiriek, weekblad. Waaraan Albert Haan vooral heel veel uh, werk leverde en daarnaast mensen als Jordaan... en nog een aantal in die tijd zeer prominente uh, illustratoren. Uh, vervolgens was er ook nog de Proletarische Vrouw... een uitgave, een weekblad... uitgave van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. En dan, en daar hadden we rechtstreeks mee te maken... omdat we ook daarvoor de administratie voerden. Daarnaast was er ook nog de vara hm? En... Uh, dat betekende dus dat uh, de, de bezorgers van die krant. met niet alleen dagbladen. maar met een hele stapel weekbladen. Uh, in hun tas de wijk ingingen. Ja. Ja. Het was een rode familie, eigenlijk. Het was een rode familie, inderdaad. Ja, ja. Acht uur, zo klinkt in alle landen. Acht uur, zij onze arbeidstijd. Acht uur, handar bij onze handen, of die aan onze geest gewijd. Wij willen flink en krachtig werken, maar het lichaam geven zijn een ijs. Wij willen lijf en geest versterken, en vrij zijn vrij tot elke prijs. Acht uur, acht uur. Geen langer arbeidsduur. Ten strijd komt allen op ten strijd. Ten strijd voor acht uur arbeidstijd. In de loop van de jaren 30 wordt men in de rode familie... toch wat minder kieskeurig bij het aantrekken van personeel. Dat weet Karel Polak nog wel. In 1934 verhuist hij van het Haarlemse Dagblad... Naar het volk. Natuurlijk was het volk totaal iets anders dan een neutraal provinciaal blad. Totaal uh, iets anders. Letter. Totaal iets anders, want het volk was het orgaan van de partij van de SDAP. En dat droop er ook af. Uh, ja, in die tijd nog wel, ja. Ja, dat was echt wel een partijkrant Hoewel, ze toen met die uitbreiding in november 31... Yeah. hebben ze naar gestreefd om er een zoveel mogelijk algemeen dagblad van te maken. Yeah. En toen ik dan ook zei, ja, maar ik ben niet zo'n partijman... dan mm -hmm. kan ik dan eigenlijk wel komen. Mm -hmm. Toen zei Alex Altoff die zei, ja, nee, we moeten juist zeer algemeen ge georiënteerde mensen hebben. Hè. Het moet er echt een algemene krant worden. Dat was echt het bewuste streven? Dus Dat was ook... toen al het bewuste streven, ja. Ze hadden zich geheel, geheel georiënteerd op de Daily Herald. Hè. Ja. Uh, Johan Winkler, die toen chef de redacties was... de oud-secretaris van Troelstra... Uh -huh. die was met Hein van der Weg, H.U. van der Weg... een man die eigenlijk van de christelijke pers kwam... van de standaard kwam hij... Was uh, naar Engeland geweest, naar Londen geweest. Ze hadden daar een stage doorlopen bij de Daily Herald. Mm -hmm. Die overigens een particuliere uitgave was, de Daily Herald. Het was, uh, niet, het was eigenlijk ook wel een orgaan van de Labour-partij, mm -hmm. maar het werd uitgegeven door de Wilson-Press, heet dat geloof ik. Door een particuliere uitgever, dat was. was heel merkwaardig. Mm -hmm. Maar het is al net zo, net zo ter ziele gegaan als het volk nu schijnt te doen. Ja. Nou ja, dus toen ben ik op 1 januari 1934 bij het volk gekomen. En uh, nou ja, daar voelde ik me uitstekend op mijn plaats. Ik, ja? heb, er dus, ja, ik heb er nooit enige spijt van gehad dat ik daar gekomen ben. Nooit enige spijt. Merkte je nou veel van de partij op die krant? Nee, nee er werd, niet eens, er werd niet eens verlangd dat je partijgenoot was als je aangezet. Ik ben twee jaar lang nog niet lid van de partij geweest nadat ik aangesteld was. Oh? Nee hoor, nee. Dat wou ik juist niet. Ik wou niet getrekt, lid van de partij, omdat ik nou daar werkte. Maar dat werd niet eens van je verlangd. Hè? In hetzelfde jaar, in 1934, waarin Karel Polak bij het volk komt... begint de krant toch de gevolgen van de crisis te ondervinden... De mensen kunnen de krant niet meer betalen, zelfs al is dat maar een kwartje per week. Want bij tienduizenden raken ze werkloos. Henk Dans weet dat nog heel goed. Hij wordt in die jaren vakbondsredacteur in Rotterdam. En toen heeft Van der Veen, terecht uiteraard, gezegd... dan moet die krant goedkoper worden. Die krant werd teruggebracht tot 15 cent per week... En tegelijkertijd werd er een actie gevoerd... onder de mensen die nog wel een werk hadden... en uiteraard de krant en de beweging Goedgezind... die zich bereid moesten verklaren en dat in grote getalen ook deden... om een fonds te vormen... en daarbij de derving aan abonnementsgeld weer goed te maken. Die bleven gewoon het oude bedrag betalen? Die bleven het oude bedrag betalen en betaalden in tal van, ge tal van gevallen... Extra om te zorgen dat eigenlijk niemand de krant hoeft op te zeggen. In de crisistijd hebben we zelfs 10% loonsverlaging vrijwillig aangeboden. Toen de crisis met die grote werkloosheid. En ja, dat hebben we toen gedaan om de kranten te redden. En daar die die is ook niks mee gebeurd verder. Maar die 10% loonsverlaging werd niet alleen aangeboden, werd ook geaccepteerd. Ja, we hadden geaccepteerd natuurlijk. Ik denk dat hij dat wel ge, gefluisterd heeft. Want, uh, we hadden een de journalistenvereniging. We hadden ook de sociaal-democratische journalisten. We hadden ook een vereniging. Jan-Wilhelm van Thijssen was daar voorzitter van. En die, hebben toen we hebben we een vergadering gehad van die sociaal-democratische journalisten... En die hebben toen besloten 10% loonsverlaging te accepteren... om de krant, te, om de crisistijd te was... een die hele crisistijd, weet je, van kolijn. Ja. Nou ja, dat hebben we dan gedaan. Dankzij het verlagen van het abonnementsgeld... en dankzij de vrijwillige bijdrage van journalisten... en abonnees die het kunnen betalen, haalt de krant het. Nee, sterker, het aantal lezers groeit tot boven de 200.000. Daarmee is een krant gered die een belangrijke functie heeft in het Nederland van tussen de wereldoorlogen, vindt Leo Pam. Want het volk durfde al heel vroeg fel te schrijven tegen het opkomende nazisme. Wij waren de enige kant die al, al inderdaad schreven die gruwelen. Want er werd. Ik heb. zo'n was een vergadering van de journalistenvereniging. Daar gingen we naartoe. En er was mechanicus, die is nou zelf een slachtoffer geworden, helaas. En dat was een uh, aardige het was uh, chef buitenland van het algemeen handelsblad. Ja. En die lachten je gewoon uit omdat die, die stukken erin stonden. Dat, dat geloofde men niet. Wat geloofde men niet? Dat dat gebeurde in Duitsland. Dat wat gebeurde? Dat, de, de die jodenvervolgingen, die gruwelen, die dat geloofde men niet. En dat die mensen gemachteld werden. Daar werd je gewoon op aangekeken als je het publiceerde. Dus dat geloofden we niet. Maar hoe kwamen jullie aan die verhalen? Want je had alleen een radio. Wij hadden, nee, niet waar. We hadden... Uh, Weet uh, iemand ook weer? Van Looy. Van Looy. Die is, dat is een... wel eruit gegooid uit Duitsland. Hè? Ja, maar toen hij eruit gegooid werd, toen heeft hij die verhalen verteld. Ja, ja, ja, ja. Levinus van Looy is al in 1929 als correspondent voor het Volk en de Vara... naar Berlijn vertrokken. Uh, toen was er nog niet zoveel aan de hand, maar uh, de heren kwamen toch al opzetten. En uh... De herbewapening van Duitsland was aan de gang. Ik zeg er was nog niet zoveel aan de gang, maar dat was toch al iets. En ik zorgde er dus voor dat ik daarover werkelijke inlichtingen kreeg. Uh, niet van uh, Duitsland herbewapend, maar ook wel met de cijfers erbij, die ik op niet heel legale manier kreeg natuurlijk. De uh, nazi's begonnen door de straten te trekken. Er werd gevochten. Meneer Horst werd, Wessel werd neergeschoten. En uh, het begon uit te zien alsof het mis zou lopen. En dat heb ik... Uh, en voor de microfoon en in mijn krant, herhaaldelijk en stevig verteld. De jodenvervolging die was bijna in elke uitzending, bijna in elk artikel. En als ze me nou maar geloofd hadden... dan waren er veel meer joden naar Amerika gegaan. Maar ja... Het was moeilijk te geloven... Je moest daar een kronkel in je hersens voor hebben... die bij de normale mens buiten Duitsland ontbreekt. De bewijzen dat Van Looy gewaarschuwd heeft, zijn er volop. Bijvoorbeeld het portret van Hitler, dat hij al in 1931 schreef... en waarvan hier de slotalinea's. Tegen de Jood is Hitler ten strijde getrokken. Zijn verdere leven is aan die strijd gewijd. Tegen de Jood mobiliseert hij zijn volk, het uitverkoren volk. Mobiliseert hij de roofridders van de Nationaal-Socialistische Beweging, van de Zwarte Rijksweer, waaraan het bloed kleeft van de Ratenau. Mobiliseert hij allen die door de wervelstorm die door Duitsland gaat... van de veilige ankers zijn geslagen. Zijn leger wast. Bij duizenden en tienduizenden komen middenstanders en kleinburgers. Komen ambtenaren, grondbezitters, werkloze legerofficieren en kooplieden. Ze verwachten bij Hitler hun laatste hoop en heil. In Hitler heeft God Duitsland weer een leider gegeven. En zo God met hem is, wie zal tegen hem zijn? Zo nodig met bedrog en terreur, oog oog, tand om tand. Het Eerste Rijk ligt in stukken, het tweede wankelt, maar het derde is in aantocht. Hij, Hitler, zal zijn volk, het uitverkoorde volk, doen binnengaan. Voor de Jood zal er geen plaats meer zijn. De redactie van het volk besteedt volop aandacht aan het gevaar dat vanuit het oosten dreigt... Soms misschien wel te veel, vindt de sdap voorman Vliegen in 1934. Hij acht het antisemitisme een probleem van niet veel betekenis... en vraagt zich af waarom er zoveel kolommen over worden volgeschreven. Het is niet duidelijk of dat soort opmerkingen er mede oorzaak van zijn... dat er aan het einde van de jaren 30 toch twee keer een verhaal... over Nazi-Duitsland wordt geweigerd door de hoofdredactie. Eén keer een artikel van Frans Goedhart en een reportage van Aden Dolaert. De man die de laatste jaren hoofdredacteur is, heet Viardi Bekman. Een felle anticommunist, maar ook een duidelijke antifascist. Volgens zijn biograaf Johan Wijnen heeft hij echter willen voorkomen... dat er een zo felle anti-Duitse houding zou ontstaan... dat die provocerend zou kunnen werken voor Hitler. Karel Polak spreekt nog steeds de naam van Wiardi Bekman vol bewondering uit. Ook al heeft hij wel moeten lachen. toen hij betrokken raakte. in een van de ontelbare. practical jokes. die dit volkredacteuren uithaalden. Uh, de meeste. Uh, uh, bobo's, die waren gescheiden. Hè? Ja. Winkler was gescheiden. Uh, Ankerswit was gescheiden. Lex Altroff was gescheiden. Uh, Eduard Polak, die er vroeger geweest is. Die was, was gescheiden. En toen hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. en gezegd. oh ja, we hoesten eigenlijk maar. een club van gescheiden mannen. Oprichten. En hoe moest die club dan heten? Nou, die club die zou heten de scheidlijsters. Hè. De club werd dus de scheidlijsters genoemd. als ex Alto werd tot secretaris-generaal benoemd. En wat deze, wat in die tijd ook gebruikelijk was, men liet ter zetterij, liet men een briefhoofd maken. Vereniging de scheidlijsters, hè. vereniging tot bescherming van de gescheiden mannen of iets dergelijks. Hè. En uh, dat wat werd het officiële briefpapier, werd als, als adres Hegelveld 15 Amsterdam Centrum. Hè. Nou, ten eerste was Lex Althof een beetje slordig met die dingen. En die liet op een zekere dag dat het stormde, liet hij op de stroommarkt achter de kant liet hij de hele administratie van de scheidlezers uit zijn tas waaien... zodat hij weer helemaal op de stroommarkt bij elkaar moest worden gezocht. Maar dat was nog niet zo erg, maar het ergste was eigenlijk dat op een zekere dag stond in het Volksblad voor Friesland dat een echtpaar te gaan schuren ga, gemeente Schotterland, later gemeente Herenveen. Dat, dat echtpaar was 75 jaar getrouwd. Hè? En dat was natuurlijk een groot feest waar het hele dorp aan deelnam. Maar dat was toch niet eigenlijk in de zin van de scheidlijsters. En die besloten toen een brief te sturen aan het echtpaar... dat dit eigenlijk geen pas gaf. Hè? Dat het in de, in de ogen van de scheidlijsters toch geen pas gaf... om zo lang getrouwd te zijn en dat dan nog te vieren ook. Hè? Dus die brief werd inderdaad geschreven... Op, met dat firma hoofd van de scheidlijsters, Hinkelveld 15... En die kwam de juffrouw schura aan. Nou ja, die mensen die zo lang getrouwd waren, die waren waarschijnlijk al te suf. Om te beseffen wat er eigenlijk in stond. Maar ze hadden wel een zoon, die wel was keen. En die, die begreep dat eigenlijk niet zo erg goed. En die dacht, nou ja, daar moet ik toch eigenlijk een mijne van weten. En die vond het ook wel een beetje raar eigenlijk. Dus wat doet hij? Die, die wenst zich tot... Hekelveld, 15. En bij wie komt hij terecht? Bij eigen van de Veen. Nee, oh. bij dokter Herbie, wie Herbie Beckman. bekman. Oei. Ja, en wat was nou het geval in die tijd? De burgerlijke pers, zoals wij het altijd noemden... Ja. die, uh, die schold ons altijd uit als de kwajongens van het volk. Hè. De journalisten van het volk, dat waren in de burgerlijke pers... altijd de kwajongens van het volk. En Beckman, die een perfect gentleman was... die woorde er wel graag af. Die, ja. die was erg aan, zijn best aan het doen... Om, om, om dat uh, kwijt te raken, hè, die betiteling. En midden in dat streven valt <laughs> de kleinzoon van het echt-Bert-Jürgen en uh, met zijn opmerkingen over de Vereniging de Scheidlijsters. Hè. En hij legde waarschijnlijk ook de documentatie over, hè, het briefpapier, met dat al daar schikkelde Walt 15. Hè. Dus Bekman, die raakt eigenlijk wel in alle staten. Hè. Die riep natuurlijk de juridische redactie te verantwoorden. Het bleek dat Lex daar de secretaris generaal was. Dat is natuurlijk nog wel een hele rel geweest. Het geen niet verhinderd heeft dat Lex Altruf en Bekman eigenlijk samen de grote mensen zijn geweest uit die tijd... die ja. boven, alles uitstaken, boven alles uitstaken... die volstrekte bewondering hebben dat zij eigenlijk de enige grote verzetstrijders zijn geweest uit het hele korps. Ja? Ja, de, eigenlijk de enige grote, die het ook met hun leven betaald hebben. Viardi ja, Bekman en Lex Althof zijn niet de enigen die de oorlog niet overleven. Ook de man die de arbeiderspers heeft grootgemaakt, E.G. van de Veen, behoort tot de slachtoffers. Nadat hij op 10 mei 1940 met vrijwel de gehele dagploeg van de redactie... een poging heeft gedaan om met geld van de krant... vanuit IJmuiden naar Engeland te vluchten, een poging die mislukt... moet hij op 16 juli 1940 toezien hoe de NSB-voorman Rost van Tonningen... het gebouw van het Hekelveld binnenstapt... en zichzelf tot president-commissaris bombardeert... en een NSB-directeur meebrengt. Op 16 juli 1940 kwam meester M.M. Rost van Tonningen... De redactie, van het bedrijf als afgevaardigde van de NSB en van de MOF om de krant over te nemen. Die werd zoiets van een, uh, een commissaris of zo om de krant over te nemen en het bewind te voeren namens de MOF en namens de NSB. Het was een groot NSB natuurlijk ook en uh, MMO's van Tonga. Nou, toen is uh, er een soort constituerende vergadering onder zijn leiding gehouden. Toen heeft hij nog geprobeerd Lex Althof te strikken. Mm -hmm. Dat is absoluut mislukt en die heeft onmiddellijk ontslag genomen ook zelfs. Dus de eerste die ontslag genomen heeft van allemaal 16 juli 1940 maar Terwijl het was op een zondag, Borst van Tonningen daar dus was. Heeft boven in een badcel, we hadden een aantal badcellen boven... En daar heeft eigen van de vnh zoon zich opgehangen aan de douche van een badzaal. En die is daar gevonden. En toen was natuurlijk het voorstel om dan de vergadering met M. M. Ross van Tonningen maar niet te laten doorgaan. Dat heeft hij afgewezen. Hij heeft de vergadering doodgewoon voortgezet. Ondanks deze buitengewoon tragische geschiedenis boven zijn hoofd. Ja, nou ja, dat was een NSB. Wat moest je beter van ze verwachten? Dat is op 16 juli 1940. Maar al veel eerder is de berichtgeving in het volk een bedenkelijke kant op aan het zwenken. Lokkende verhalen om Nederlandse arbeiders naar de Duitse industrie te trekken, waar zulke hoge lonen en goede voorzieningen zijn, grootgebrachte artikelen over luchtaanvallen van de Engelsen op weerloze burgers van Den Helder en Rotterdam, sieren de voorpagina's al in juni. Een oorlogsverslaggever weet in die maand ook al te melden... dat er onder de door de Duitsers krijgsgevangen gemaakte Franse soldaten... nauwelijks soldaten te vinden zijn die haat tegen de Duitsers toonden. Leo Pam. We moesten al eens de stukken geschreven. Dat kreeg, toen die Duitsers kwamen, niet, dan kreeg je al die communiqués van Joden dat en Joden dat. En toen zijn we eruit gegooid. Er, ook, er zijn verschillende mensen gebleven... Dat heb ik. Hoe heet die Piet Bakker is nog een tijdje gebleven, geloof ik. En Geudek is een tijdje gebleven. Maar de meeste mensen weggaan. En de, de ellende was op de buitenlandredactie was de laatste tijd een zeker meneer Lind. meneer Hendrik Lint. Niet verhoord? Nee. En die bleek later een stiekem NSB NSB'er te zijn. En die zat. Er en die, die zat bij ons. En toen wij weggingen, toen heeft hij de leiding van de krant, van de krant gekregen. Hendrik Lindenrood van Goor, Maar die zat al voor de oorlog op de Buitenlandredactie? Ja, voor de oorlog op de Buitenlandse. En die was stiekem NSB'er. Henk Dans zit in 1940 in Rotterdam. Hebben ze daar ook NSB'ers over de vloer? Daar heeft Rotterdam eigenlijk geen last van gehad. In tegenstelling tot Amsterdam... waar al heel gauw een nieuwe man optrad namens de NSB... en de hoofdredacteur meehouden met de wolf in het bos. Uh, was er in Rotterdam niemand van NSB-huizen... of Nationaal Socialist van Overtuiging... Uh, die daar uh, de zaak in de gaten hield. Dus we hadden in zekere zin vrij spel. Dat wil niet zeggen dat we maar konden schrijven dat we wilden... maar dat we allerlei dingen uit de krant konden houden... zonder dat dat al te veel opviel... En dat we ook dingen stiekem konden veranderen die ons niet naar de zin waren. Ja. En dat schiep dus een situatie die Amsterdam nooit gekend heeft. En dat, ik bedoel, dat is in de loop der jaren steeds kunnen blijven gebeuren? Ja, dat is steeds kunnen blijven gebeuren. En voor zover ik weet ook, zonder dat er aan het... Toezicht houden op wat er gebeurde uh -huh. van Duitse of NSB-zijde sprake is geweest. Maar intussen bestond de SDRP niet meer en de SDRP was met het NVV eigenaar van de krant, maar het NVV verlopen nog wel. Ik bleef dus mijn contacten met de vakbondbestuurder onderhouden en tenslotte had ik een gezin waarvoor ik moest zorgen. Ik heb dus nog een paar jaar bij de krant gezeten. Uh -huh. Totdat, ik meen twee jaar later... het NVV werd opgeheven... en het Nationaal Arbeidsfront werd opgericht. En toen achtte ik het ogenblik gekomen om op te stappen. Dat samen met drie andere collega's van de Rotterdamse redactie... En de rest ging nog door? De rest werkte door. Op het moment dat Dans de krant verlaat... zijn de bedoelingen van de nieuwe machthebbers al lang overduidelijk. Het volk moet blijven bestaan als arbeiderskrant... en de boodschap zal ook in dezelfde arbeideristische taal gebracht blijven worden. Alleen, die boodschap zal een ander socialisme brengen het nationaal-socialisme, Of, om het met de woorden van de NSB-directeur Kerkmeester in 1941 te zeggen... wij moeten worden het socialistisch dagblad voor het Nederlands arbeidsfront. En zo gebeurt het. Als op 1 mei 1942 dat front als vervanger voor de oude vakbonden wordt opgericht... declameert de NSB-voerman H. Woudenberg een gedicht van Troelstra. Immer groeien de scharen aan... En hoger stijgt bij het voorwaarts gaan het lied van de nieuwe tijd. En terwijl Troelstra, als eerste hoofdredacteur van het Volk, zich omdraait in zijn graf, schrijft het Volk van 2 mei 1942, met het Nederlandse Arbeidsfront zingen ook wij het lied van de nieuwe tijd. En wat het meest treurige is, de abonnees die in 1940 massaal zijn weggelopen, komen terug. In april 1944 heeft het volk de spreekbuis van het Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeidsfront 50.000 abonnees meer dan het volk dat in mei 1940 nog de spreekbuis was van de SDAP en het NVV. aflevering van Het Spoor Terug, eerder uitgezonden in 1990. Het was de eerste aflevering van een zesdelige serie... getiteld Het Wervende Woord over kranten... die naast het nieuws een boodschap brachten voor de arbeidersklasse. De overige vijf delen die kunt u beluisteren op het weblog. En dat vindt u bij vpro.nl slash radioarchief. Die delen die gaan onder meer over de kranten Het Vrije Volk... De Waarheid en De Koerier. Het is een prachtige serie. Nogmaals, te beluisteren dus via vpro.nl slash radioarchief. Al die delen die hebben wij overgespeeld van oude banden. Voor echte radioliefhebbers dus zeer zeker de moeite waard. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. Er is mist, dat is duidelijk.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 En voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl of u schrijft naar postbus 11 1200. Ik weet ineens niet wat de postcode is eigenlijk. Nou, dat heb ik vast al ergens anders opgeschreven. 1200 JC in Hilversum, dat is het. <laughs> Woord! ter attentie van Woord, dus bij de VPRO. Postbus 1200 JC in Hilversum. Ja, nou ja, goed, als het niet aankomt, dan, euh, nou, dan merkt u dat eigenlijk niet, want dan hoort u nooit meer wat van ons. Goed, um, u kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat kan via de Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. En als u zich daarvoor inschrijft, dan ontvangt u dus wekelijks de samenstelling van onze nachtelijke uren. En vragen en opmerkingen mede, dat kan dus naar woord Dat deed Overigens Erik van der Leest. Beste Nora, leuk dat jullie aandacht besteden aan Jaap Fischer. Ik ken de protestzanger via mijn Haid, Het is haakjes vader. Hij had een plaatje van Jaap Fischer en zo ken ik hem. Heb enkele malen een optreden van hem bezocht. De eerste keer dat Joop Visser solo was en de andere keren met Jessica van Noord. Dat waren hele leuke voorstellingen. Jammer dat het duo ophoudt om voor zalen te gaan spelen. Nou, Even voor alle duidelijkheid, Jaap Fischer, die hebben we straks tussen 6 en 7 in het laatste uur in gesprek met Isga Meijer. Ook leuk zegt Erik van der Lees dat jullie een samenwerking zijn aangegaan met de KRO... op het gebied van het herhalen van grote hoorspelseries. Nou, Erik is goed op de hoogte. Die heeft volgens mij die nieuwsbrief inderdaad. En hij hoopt dat deze samenwerking lang blijft bestaan en dat we dan meerdere van die grote series gaan uitzenden. Voor alle duidelijkheid, mocht u de samenstelling nog niet opgezocht hebben op onze Facebook of die nieuwsbrief niet hebben. Inderdaad, straks tussen vier en vijf een prachtig hoorspel getiteld. Oh, dat is zo meteen. De koerier van de Tsaar. Goed, het is bijna twee minuten voor vier. Ik had nog meer berichtjes, even kijken. Ja, Egbert Borren, die was het niet eens met het inbreken van breaking news van de NOS. Daar waar het ging over de laatste ontwikkelingen in Boston. Wat is in godsnaam de relevantie voor de EU? Het gaat om een paar doden opgejaagd door een moorddadig regime. Er is geen enkel Westers regime als de VS wat zoveel doden op zijn geweten heeft. In het laatste decennium als de VS. Het gaat om... Twee doden, terwijl in Irak 190.000 doden zijn gevallen. Ja, kortom, hij vond het uh, helemaal niet nodig. Nou, wij vinden het wel nodig. Het is en blijft immers de Radio 1 zender. En dat is de nieuws- en sportzender. Goed, met vriendelijke groet, Egbert Borren, Amsterdam. En uh, nou ja, goed, hij heeft even zijn zegje kunnen doen. We gaan er even uit voor een uh, kort journaal. Uh, en dat is ook weer nodig hier op het Nieuws en Sportzender. En in het volgende uur zijn we dus terug met een heel mooi hoorspel. Getiteld De Koerier van de Tsaar. Nee, de titel is anders. Die is wat langer. Michael Strogoff, De Koerier van de Tsaar. Echt mooi hoor. Blijf erbij. Tot zo.